Barbra Streisand. way A little song What's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 6.9 ZFN, Zfn. Zfn. Bye.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 Door overstroming op Sri Lanka zijn al zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het eiland heeft al dagen te kampen met hevige moesonregens en de situatie is verder verslechterd. Volgens het Rode Kruis zijn meer dan een miljoen mensen door de extreme wateroverlast getroffen, vooral in het Noordoosten. Ongeveer 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Door de moesonregens is het in Sri Lanka de oogst van ruim 200.000 hectare rijstvelden verloren gegaan. Een man van 43 uit Assen is veroordeeld tot 120 uur werkstraf... waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij een camera had verstopt bij de buren. De man deed dat met toestemming van zijn buren een klusje in hun huis. Hij stopte de camera in een koffer op een kast in hun slaapkamer. De buurvrouw ontdekte de camera s'avonds vrijwel meteen... omdat de koffer was verschoven. Volgens de Assenaar had hij geen seksueel motief. De man was al twee jaar bezeten van zijn buurvrouw... en hij zegt dat hij dat niet meer aankon. Met de camera wilde hij een ruzie uitlokken, zegt hij. Het weer, vooral in het noorden, buien. Morgen opnieuw zacht en hier en daar een bui. En ook dan, vooral in het noorden. Zondag bewolkt, maar vrijwel overal droog. Dit was het NOS-journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.